Cause I look so high You're gonna have to see me mm -hmm. Finding the that Wasn't easy but still There's a wrong road Dream, From the arms of disappointment van Zandvoort ook op tv. GFM Teksttv op kanaal 45. GFM Ik ben altijd de schouder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 Jij was dan wie ik was En bijna nog steeds bij was Met ik een dagje vrij was Ik niet eenzaam, maar een club was Ik niet de regen, maar de druk was En bijna nog steeds bij was Ik niet de niks, maar de benzij was Ik niet de kiezel, maar de kei was Ik niet de honing, maar de bij was Ik niet de modder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 another day To take me dancing and then to church on Sunday